...verstandig zijn om het die mannen zo lekker te maken. We kunnen niet om ze heen. Nu ze de derde wereld kwijt zijn... ...komen ze onherroepelijk bij ons terecht... ...en met die bezuinigingen voor de deur... ...kun je ze dan maar beter te vriend houden. Ik geef toe, het is de methode Beerta... ...en ze ligt me niet. Je weet ze anders behoorlijk te imponeren. Ja? Reken maar. Ik zou niet weten waarmee. De manier waarop je tegen ze praat. Dat is toch bluf? Ik weet niet. Misschien is het van hen ook wel bluf. Zou het? Het is toch allemaal bluf? Ja, dat is mijn bezwaar. Nee, dat vind ik nou juist wel aardig. Rechtsop! Ik ben koning. Even Batelier. Gaat u zitten. Meneer Elshout is hoofd van het Volksmuziekarchief... Hij zal u straks vertellen wat u daar zou moeten gaan doen. En hij zal u ook het archief laten zien. Ik ben hoofd van de afdeling waar het muziekarchief een onderdeel van is. U zult met mij weinig te maken hebben, behalve dat we elkaar regelmatig zullen tegenkomen, want we zitten op dezelfde etage. Um, u werkt op het ogenblik op het Sociaal Wetenschappelijk Bureau. Ja. Maar uh, u hebt psychologie gestudeerd. Ja. Dus vond u niks? Nee, ik vond het eigenlijk wat dikdoenerij. Ze doen daar maar wat. Hmm. En het werk dat u nu doet? U bedoelt of dat ook uh, dikdoenerij? <laughs> dat ook, maar, uh, maar ook wat het inhoudt. Ik ben daar belast met de automatisering. Is dat wat? Ik moet wel in mijn onderhoud voorzien. En deze baan lijkt u interessanter. Ja. U hebt bovendien uh, muzikologie als bijvak gehad. Bespeelt u ook een instrument? Ja, maar dat stelt niks voor. Welk instrument? Een piano. Maar het stelt echt niks voor. Kunt u wel een melodie noteren? Als het een eenstemmige melodie is, zou ik het wel moeten kunnen. Het zijn zangers die we op de band hebben opgenomen, maar geen geschoolde zangers. Dat is inderdaad het probleem. Ik zou het moeten proberen. Misschien ga jij hem vertellen wat hier van hem verwacht wordt, Jaring. Uh, u begint hier in ieder geval in de laagste schaal. Dat is de politiek van de afdeling. Ja. En naarmate u bent ingewerkt, klimt u omhoog. In ieder geval in principe tot uh, wetenschappelijk ambtenaar. Maar dat pas als u bewezen hebt dat u geschikt bent voor het onderzoek. Het kan me eigenlijk niet zoveel schelen hoeveel ik verdien. Ik vind het belangrijker dat het werk me bevalt. Lief doet open en laat mij erin. Lief doet open en laat mij erin. Deze jongen nemen we, hè? Ik dacht het ook. Als je mij nog gevraagd had wie lijkt, die, dan heb ik gezegd op jou. Maar ik zie dat het een kreeft is. Dus op dezelfde dag jij ja, als ik. Ik ben een steenbok. Daarvan zeggen ze dat ze vroegwijs ernstig en gesloten zijn. Het <lacht> klopt altijd. Ja. Zal ik dan nu maar Rief Veld halen? Is ze er al? Ze zit hier naast de Berlin. Haal het er maar. U kunt komen. Riefeld. Elshout. Wij kennen elkaar al. Gaat u zitten. Um, wij hebben uw sollicitatiebrief ontvangen en gelezen natuurlijk. U schrijft daarin niet wanneer u geboren bent. Ik wist niet dat het belangrijk was. Is niet verschrikkelijk belangrijk, maar we moeten het wel weten. Ik ben van 1946, 13 januari 1946. 13 januari 1946. <laughs> 13 januari is de geboortedag van mijn grootmoeder. Ook een steenbok. We hadden het er net over. Els had toen dat steenbokken vroeg wijs, ernstig en gesloten zijn. Geldt dat ook voor u? Dat weet ik niet hoor. U hebt geschiedenis gestudeerd met musicologie als bijvak. Nooit eerder een baantje gehad? Moet dat? Moet niet, maar het kan. Nee. Bespeel je ook een instrument? Piano, cello en trekzak. En ik zing, maar dat is waarschijnlijk geen instrument. Is het strottehoofd een instrument, uh, Voor ons is het een instrument. Het is een instrument. Uh, kun je een melodie noteren? Tuurlijk. Ook van een ongeschoolde zanger? Ik zou niet weten waarom niet. Dat kun je toch corrigeren? Ja, ik keek haar zo vriendelijk aan. Ja, ik keek haar zo vriendelijk aan. En? Ik moet er eerlijk gezegd niet aan denken dat ik de rest van mijn leven tegen dat Lombroso hoofd moet aankijken. Nee. Um, het probleem is dat zij en Batelier de enige van de vijf sollicitanten zijn die als bijvak musicologie hebben gehaald. Als we dat niet nemen, moeten we nieuwe advertenties zetten. Ja. Uh, als we batalier niet hadden, zou het geen probleem zijn. Dan uh, zou ik dat niet nemen. Maar met batalier krijgen we iemand die een uh, stabiliserende invloed op de afdeling kan hebben. Ze heeft iets van een uh, zwerfkat... Ik kan me voorstellen dat die argwaan en die agressiviteit verdwijnen als ze vriendelijk behandeld wordt. Ja. Zoals ze reageerde toen ik haar naar de muziekinstrumenten vroeg. Dat was waarschijnlijk ook omdat je haar plotseling tutorieerde. Ja. En het pleit voor dat ze Lien geholpen heeft met haar doctoraalscriptie. Daar had ze geen enkel belang bij. In ieder geval, niet dat wij weten. Je moet er nog maar zo over nadenken. Als je het niet doet, dan zet uh, ze een nieuwe advertentie. Nee, nee, laten we haar maar nemen. Die, uh, die trekzak geeft voor mij eigenlijk wel de doorslag. En dat strot hoofd. Ja, dat uh, strot hoofd ook. <laughs> die bedrieger, die komt nooit weer. Die bedrieger, die komt nooit weer. Jullie zouden voor het register de fiches uit het kaartsysteem lichten. Lien, ben je daar al mee begonnen? Nee. Dat hoefde toch pas voor 1 juni? Jawel, maar ik heb er dit weekend nog eens naar gekeken en er zitten toch meer problemen aan vast dan ik dacht. Ik dacht dat je bezig was aan dat boek over de wanden. Dat is af. Typo script vrijdag naar Van der Land en het bannetje gestuurd. Oh, en waar blijft dan onze tractatie? Die komt als het verschijnt. Dus je hebt niets meer te doen, je verveelt je. Zo is het. Nou, dan heb ik nog wel een werkje voor je. Dat hoeft dus niet meer, dat heb ik nu gevonden. Wat zijn dat zijn voor problemen? Eh, Box bijvoorbeeld, die wil weten of er iets over banditisme in staat. Hij slaat het er gisteren op. Onder bandiet niets, onder banditisme niets, onder misdadiger niets. Misschien één of twee publicaties, onder dief idem, onder inbreker niets, onder moordenaar twee publicaties, onder rover vijf. En gaan ze maar door. Dat werkt niet. Daar hebben de mensen het geduld niet voor. Maar daarvoor hebben we dan toch ook de verwijzingen, Dat kan in een trefwoordencatalogus, maar dat kan niet in een register. Dat is het eindzoek. En hoe wou je dat dan oplossen? Een systematiek ontwerpen. Richard krijgt gelijk. Nee, dat wil ik niet hoor, die ellendeling. Daar ben ik tegen. Hm. Nou, dat gaat niet door. <laughs> nee. Um, wat ik nu doe is van elk boek en van elk artikel dat we hebben aangekondigd... nog eens het onderwerp bepalen. Dat vat ik dan samen in één of twee zinnen... en dan kijk ik straks welke bij elkaar hoor... en hoe je die groepen in een systematiek kunt onderbrengen. Uh, kunnen we daar dan niet bij helpen? Eerst maar even alleen doen om te kijken of ik er überhaupt uitkom. Voorlopig hoeven jullie dus niets te doen. Uh, zit Richard daar of zit hij in de kamer van Freek? Hij zou al aan het bureau van Freek zitten. Daar zit hij altijd. Dan ga ik eerst maar eens naar Richard. Ik ben met Richard om over de systematiek te praten. Hij zal al triomferen. Ik gun het hem. ben je al aan die systematiek begonnen? Ik ben er nog niet naartoe gekomen. Het hoeft niet meer, ik ben er zelf mee begonnen. Je kunt het resultaat altijd nog amenderen. Sien, ben jij al begonnen aan het lichten van de fiches voor het register? Hoe is dat al? Nee, het hoeft niet meer. Ik ben er zelf mee begonnen. Ik Maak toch een systematiek. Ik heb het genoteerd. Het resultaat leg ik te zijn altijd wel in jullie voor. Hebben jullie het gehoord? Nee. Ik heb het gehoord. Maar jou ja, betreft het niet want jij zou jaar vijf doen en die is er nog niet eens. Ja. Kitske, je hoeft voorlopig nog niet aan het register te beginnen... ...want ik ga toch proberen om eerst een systematiek te maken. Oh? Ik heb eens gekeken wat er gebeurt als we een trefwoordenregister maken. Maar dat geeft zoveel problemen als je geen systematiek hebt... ...tenzij je eindeloos veel verwijzingen zou maken. Hmm? Oh? Een lezer wil iets opzoeken in het register. Hij heeft een bepaald woord in zijn hoofd. Als dat een ander is dan wij gebruiken, vindt hij niks. Dat kan ik toch zeker wel even zoeken? Als het om honderden trefwoorden gaat. Waarom niet? Daar zie ik niet in, hoor. Als je trefwoorden systematisch geordend hebt... dan maak je het in ieder geval gemakkelijker. Ja. In ieder geval hoef je dus voorlopig niks te doen. En Gert, jij hoeft er dus toch al niks te doen. Ik heb dit weekend dat artikel dat je toen gewijzigd hebt... nog eens overgelezen. Maar ik vond me begrapt altijd erg goed. Gek, hè? Nou, omdat jij toen zei dat ik het zelf ook niet meer goed zou vinden. Twee jaar later... Dat is pas over, oh. euh, over negen maanden. Ja, over negen maanden. Is toch zo? Ja. Ja, je hebt het gezegd. Ik kan het niet ontkennen. Jaap, je wilde mij spreken? Ja, lees dit eens. Mag ik u aan herinneren dat ZWO over de jaren 69 tot 1974... het bureau subsidie heeft gegeven voor de vervaardiging... van een bibliografie van het Nederlandse geestelijk Lied... Het interesseert mij of deze bibliografie intussen voltooid is... en indien dat niet het geval is, zou ik graag vernemen hoe het ermee staat. Hoe staat het daar nu mee? Hij is in ieder geval nog niet af. Maar wanneer komt hij af? Dat zal ik Elshout moeten vragen. Doe dat dan en laat mij weten wat ik die man moet antwoorden. Goed. Wanneer wil je dat antwoord hebben? Als het kan vandaag nog. Ik zal zien of me dat lukt. Ik weet niet of Elshout er is. Anders in ieder geval zo gauw mogelijk. En heb gij mijn hartje gestolen Ja, die zal ik ter terreer Maar ze riep alweer van boven Ja, met tranen alleen naar ogen Die bedrieger, die komt nooit weer Die bedrieger, die komt nooit weer Wie is dat? Trentje Zeeman. Wanneer heb je dat opgenomen? In 1962. Ik denk erover om een plaats met een keuze uit deze liedjes te maken. En ik wilde binnenkort eens met je praten over de financiering. Dat kan. Um, <coughs> iets anders. ZWO wil van Balk weten wanneer de bibliografie van Freek klaar is. Dat zou je aan Richard moeten vragen. Jij hebt geen idee... Ik heb me daar nooit zo mee bezig gehouden. Omdat Freck al een jaar of tien aan werkt? Ja. Eigenlijk zou die wel eens af moeten zijn. Dan vraag ik het aan Richard. Is hij er? Hij zou er wel moeten zijn. Ik zie wel. Rechtsop. Joost, weet jij waar Richard is? Ik zou het echt niet weten. Dan zoek ik wel veel. Misschien is hij wel op zijn kamer. Linksop.